Het is zes uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Bij een ongeluk op de A15 bij Andelst in Gelderland... zijn elf mensen gewond geraakt. Eén gewonde is er slecht aan de brandweer. Vier anderen zijn zwaar gewond geraakt. Eén slachtoffer is door de botsing uit zijn auto geslingerd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Duidelijk is wel dat er vier auto's bij betrokken zijn. Achter een van de wagens zat een aanhanger met een boot erop. Tussen het knooppunt Valburg en de afrit Dodewaard is de A15 voorlopig dicht. De Britse krant The Guardian heeft een artikel ingetrokken... waarin staat dat Nederland met de VS afspraken heeft gemaakt... over het verzamelen van privacygevoelige informatie. Het artikel stond gisteren een paar uur op de website van de krant. The Guardian trok het in afwachting van de uitkomst van een onderzoek in. Meer details geeft de krant niet. In het artikel zei een oud-medewerker van de inlichtingendienst NSE dat Europese landen telefoon- en internetgegevens aan de VS geven. Op het Tahrirplein in Cairo hebben zich weer tienduizenden mensen verzameld. Het zijn tegenstanders van president Morsi, die nu een jaar aan de macht is. De demonstranten eisen zijn aftreden. Later vandaag wordt op het plein de massademonstratie tegen Morsi gehouden. Er worden honderdduizenden Egyptenaren verwacht. De verwachting is dat ook deze demonstraties weer tot geweld leiden. Het treinverkeer bij Den Haag Centraal heeft gisteravond stilgelegen. Dat kwam doordat het station was ontruimd. Sommige mensen hadden een gaslucht geroken. Omdat er gebouwd wordt bij het station, werd rekening gehouden met een gaslek...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 Help deze onzichtbare mensen en geef. Op Giro 999, Stichting Vluchteling. Directe hulp bij acute nood. Vanmiddag in het Filosofisch Quintet de vraag... bestaat er een puur Nederlandse identiteit... of is er zoiets als een Europese identiteit waar we deel van uitmaken? En ervaren we die hier anders dan in de ons omringende landen? Het derde van een serie gesprekken over de Nederlandse identiteit. Het Filosofisch Quintet, vanmiddag, 10 over 12, Human, Nederland 1.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 Goedemorgen, het is uh, bijna vier minuten over zes. Als je naar buiten kijkt dan uh, wow, zie je best aardig weer, hè? tenminste. Het is hier uh, redelijk onbewolkt, het regent niet. Graadje van 18 tot 20 kan het worden hoorde ik net in de nieuws. Dus uh, het zou zomaar eens een redelijke dag kunnen worden hoor. Het is besloten voor rekening zomer, dus uh, geniet er een beetje van. We hebben het deze ochtend over de tour uiteraard, want uh, vandaag gaat het weer verder. Etappe nummer 2, gisteren zijn we begonnen. Man, man, man. Het, is echt, uh, het, het was echt een spektakel, was het. Hè? Echt crazy wat er allemaal gebeurde. Een bus vast onder een uh, finishboog. Drie valpartijen, als ik goed heb meegeteld. Johnny Hogeland die weer eens een keer de doeken inreed. En ook weer op de grond lag. Hij heeft zijn pols moeten laten hechten, of zijn elleboog. Eén grote chaos. Uiteindelijk is die bus weggehaald. En dan kunnen ze toch, uh, hebben ze toch kunnen finishen op de, op de juiste plek. Maar het was me. Het was me. Het etappetje weer wel. Gaan we straks over doorpraten met uh, Leo van het hetiskoers.nl En brandende kuitenpijn, in je rugblauwe plekken over je zonverbrande lijf. Dat zijn dan weer niet de gevolgen van een gemiddelde Tour de France-etappe. Maar de klachten waarmee de gemiddelde festivalganger mee naar huis komt. Dagenlang en nachtenlang feesten en dansen gaat op een gegeven moment zo zijn tol eisen. En Dick van BNN University heeft grootste festivalplannen dit seizoen, maar wil dat dan allemaal niet laten verpesten door een krakkig mikkig lichaam. Nou, mijn naam is Erik Borgers. ik ben uh, bootcamp trainer. Hier in het Wilhelminapark in Utrecht geef ik uh, twee keer per week trainingen. Nou, helemaal goed. We lopen even langs het speeltuintje en even een hekje over naar een open veld. Een plekje gevonden in de zon. Waar gaan we mee beginnen? Ik wil fitter uit het festival komen. Wat moeten we dan gaan doen? Een goede warming-up. Ja, we blijven gewoon op de plek. En je begint uh, met uh, rustig dribbelen. Gewoon rustig dribbelen, ja. van de ene been, andere. Maar dit uh, dribbelen, ziet er al een beetje uit als dansen dit. Ja, inderdaad, zo zou je het ook kunnen zien. Ja, ja want, want dat heb ik dus wel altijd. Ik heb dus maar als van mijn kuiten achteraf. Ja. ja, dat is gewoon omdat je steeds aan het lopen bent. Je verplaatst je over het festival, van podium naar podium. En uh, dan ook nog dansen. Dat is best een aanslag op je kuiten. Oké, okay, dus door te dribbelen op de voorkant van je voeten... Train je je kuiten ja. en dan moet het een stuk beter gaan. Ja, ja onderrug die voel ik wel vaak. Ja. Terwijl mijn stem steeds meer over gaat slaan, want die warming up die, die voel ik wel. Wat kan je nou voor je onderrug doen? Ja, er zijn oefeningen waarbij je dus eigenlijk uh, meer ruimte tussen je wervels maakt. Waardoor ze wat ontspannen. Dat klinkt heel uh, tegenstrijdig. Maar doordat je steeds staat en loopt, drukken je wervels steeds dichter op elkaar. En wat gaan we daar tegen doen? De molenwiek. De molenwiek. Ja. Nou, leg eens uit. Je gaat een spreidstand staan. Ja, spreidstand. Armen ook spreidstand. Een zakje met je rechterhand naar ja. je linkervoet. Linkerhand recht omhoog gaat. Dus je gaat met je rechterarm naar je linkervoet, terwijl je linkerarm weer omhoog, omhoog, omhoog blijft. Als een soort molenwieken. Als een molenwiek. Nee, ja. <laughs> Ik heb het ook niet bedacht. Ken je dat? Een pitfart? Ja, een pit dat je met elkaar gaat, uh, gaat, ja, gaat beuken. Ja, gaat beuken. Maar dan moet je deze eens uithalen. Daar heb jij een goede oefening voor. Ik wil lachen, want je gaat uh, als het ware onder een denkbeeldig touwtje doorzakken. Okay. Ze komt op één been, ja. hangt hier voor je neus een touwtje, en daar zak je onderdoor en dan strek je het uit op je andere been. Okay. En dan zak je weer terug. Ja, als er dan iemand aankomt, dus zeker weten dat je hem een vette van links, bodycheck geeft, toch? Van links naar rechts? Ja. Blijft gewoon rechtop, want als ze komen, dan uh, <laughs> moet je wel sterk in je schoenen staan. Dan ga je zo een beetje heen en weer wachten. Het festivalkleedje komt erbij. Dus je ligt nu op je buik op het kleed? Ja. En dat kun je eigenlijk doen. Je komt uit het surfen. Alsof je door de branding gaat peddelen. Je bent eigenlijk het niet. Ja. Dat is heel goed voor je onderrug. Lijkt het lijkt net alsof je een pilletje te veel op hebt. <laughs> ja, Dansen op de plek. Terwijl je op de buik ligt. Dat, ja. Dat is wel apart inderdaad als je dat ziet gebeuren. Ja, en als de festivaldag is afgelopen. Dan heb je alles gegeven wat je hebt. Ja. En dan mag je gaan rekken en strekken. Ja, precies. Dan pak je namelijk lekker rust voor in je spieren. En uh, als je dan naar huis loopt of naar je tentje, ben je weer eigenlijk uh, fris en fruitig. Oké, okay. en hoe doen we dat dan? Nou, we beginnen bijvoorbeeld. Het rechtopstaand je brengt je armen boven je hoofd en je zakt naar één zijkant. Zet erop. Hoe zit je in je vel? Ja, wel lekker, maar volgens mij ben ik wel stuk morgen. Ja? ja dan moet ik, ik ga dus morgen naar een festival. Dus ik, ik weet okay. of het nou handig is dat ik nu mijn ics heb zitten kweken. Nee, dat, uh, dat denk ik niet. Maar laat me maar weten hoe het ging. Nou, we gaan van het festival door naar het echte sporten. Want gisteren is hij van de stad gegaan. De Tour de France. Ja, he. Eindelijk hoor. Leo Acuna is van Koers.nl. Goedemorgen Leo. Goedemorgen Luc. Heb je de nieuwe tune al gehoord van uh, langs de lijn? Radio een de France? Ja, dat nee, is een Ja, Ze hebben nog niet gehoord, dat is, is een nieuwe. Ja, ze hebben het opnieuw ingespeeld. Oké, okay, ja. nou, ik heb het gisteren gister op de TV en op een livestream gevolgd. Ja. Dus uh, kan ook. Ja, je even, mee. Ja. even een klein stukje. kijk maar hij, is, hij is iets anders namelijk. Kijk dit. Ja. Hij is als volle. Wat modern. Het, het, het, het komt me wel, wel zeer bekend in de horen. Ja, daar ja, nee, kunnen ze nooit meer vanaf van die tune. Dat, uh, dat kan nee. natuurlijk niet. Nee, nee. En terecht ook. En terecht ook, mooi tune. Goed, uh, Leo, uh, jij bent van Het Is Koers.nl. En uh, we nemen heel even die eerste dag met je door. Want uh, wat een spektakel ineens. Had, ik zag het niet aankomen wat er allemaal, wat er allemaal gebeurde. Nee, nou ja, die, die, die bus onder, die, onder het finishdoek, dat, dat, die stond daar opeens. Ja. Ik, heb, uh, ik heb later inderdaad gehoord dat, uh, dat er een hele heel verhaal was, die bus die was de weg kwijtgeraakt. En dan waren alle andere 21 bussen, die waren al lang op een plek. En, en hij had geen toestemming gevraagd om er doorheen te rijden, want dat bleek nou. Je, je, dat uh, finishdoek kan ook nog omhoog en omlaag. En dat moet omlaag, als de... Renners komen, want er zitten camera's in Dit is goed in beeld brengen. Uh -huh. Dus als die man toestemming had gevraagd om eronder door te rijden, dan had hij hem omhoog gezet en dat was dan allemaal goed gekomen, maar nu zat hij klem. Uh -huh. Nou, dat was natuurlijk wel, ja, dat levert natuurlijk een ontzettend spektakel op in die rit. Want, uh, ja, die renners die, die moesten daar finishen, die konden daar niet finishen. Wat gaan we doen? We leggen de streep uh, drie kilometer eerder. Dat werd, uh, was, was dan, een, maar ja, dan moeten die renners dan ook weten. En, uh, ik begreep ook dat Marcel Kittel die uiteindelijk won, ja. die, die zei in, in een interviewtje na de race dat hij helemaal niet wist dat die streep uh, nog een tijdje drie kilometer naar voren is gelegd. O, niet joh. later is die weer, toen kregen ze die bus die, die kregen ze weg. Dus, dus, als, op... dus als, uh, stel, ze hadden die bus niet weggehaald, dan was die finish drie kilometer eerder geweest. Maar dan nou had Kittel dat helemaal niet geweten, die, die was ineens over de finish gegaan zonder dat hij nou, had meegesprint. Ja, nou, dat, is, dat is dus een, dat, uh, ik zat daar ook al, al met, met vrij veel verbazing naar te kijken. Maar, uh, het, is maar ja, het is natuurlijk ook nog allemaal een gedoe omdat om om dat al die renners duidelijk gemaakt hebben. Ze hebben allemaal oortjes. Dus ik weet ook niet wat ze daar bij de ploegleiding dan besloten. Maar ja, het was chaos. Dus dat, uh, ja. ja, dat is hartstikke lastig. Ja, want ik zat ook nog, want ik zat het allemaal zo te bekijken. En je moet toch maar even drie kilometer dan die sprint verleggen. Maar ja, daar, daar, daar heb je natuurlijk geen camera's. Daar zit, daar zit verder geen, geen, ik neem aan dat, dat is breed gemaakt is, zo'n uh, zo finish, om, om, zodat alle sprinters erbij kunnen. en zo. Dat, dat had nog wel best gevaarlijk kunnen worden uiteindelijk. Ja, maar goed, het was sowieso een redelijk gevaarlijk Of tenminste, een redelijk gevaarlijke aankomst in die zin. Uh, de, de laatste paar kilometer, daar zaten, dat was nog erg veel draaien in keren ook. Hm. En uh, dat, gebeurt nog, dat gebeurt nog wel vaker, want de redenering daarachter is eigenlijk zo na nou de laatste jaren wordt er vaak aan buitenstadjes gefinisht, maar hier was, moesten ze toch nog een lus door een stadje heen maken. Ja. En daar zitten dan dat is snel en dat is bochten en dat is gedoe. Dus die laatste, die laatste lijn naar de finish toe, die was ook helemaal niet zo uh, niet zo makkelijk. Dus wat dat betreft was het misschien nog wel weer veiliger geworden, want hadden ze die laatste paar bochten die we doen. Ja. Ah. Ah ja, de chaos is natuurlijk dat ze niet weten waar ze aan toe zijn. Ja. En, uh, en, en dat maakt het helemaal ingewikkeld. Uiteindelijk ging er gefinished worden heel toevallig op de finishplek. En dat ging zo. Wie gaat hier de sprint winnen? Is het toch Kittel? Is het toch Kittel daar aan de buitenkant? Of is het uh, iemand daar aan de binnenkant? Is het de man van Katusha? Is er, ja, het is Kittel! Kittel die wint hier de etappe. Hij pakt hier de overwinning in de etappe. en pakt ook meteen de eerste gele trui. Marcel Kittel, de man van de uh, uh, Shimano. Ja, Marcel Kittel, uh, Leo, heeft gewonnen. Uh, wat, is dat een verrassing? Want ik, ja, ik kende hem wel, maar ik wist niet, ja, niet dat hij zo hard kon sprinten. Nee, het is, het is zeker geen verrassing. Tenminste in ieder geval uh, niet, niet voor mij, want ik heb hem uh, prominent in mijn, uh, in mijn Tour zitten. <laughs> heel goed. gefeliciteerd. <laughs> ik was er wel blij om. Ja. Maar uh, nee, hij, is, uh, hij heeft zelfs uh, Mark Cavendish al een keertje geklopt. Uh, hij is uh, gewoon ontzettend snel vorig jaar reed hij voor het eerst niet toe, maar toen is hij na een paar dagen, ziek, uitgevallen. Hmm. Um, dus, uh, ik kan me voorstellen, hij heeft ook geroepen dat hij mikte uh, op de gele trui. Nou, goed, dat, dat, zou, dat roepen natuurlijk een heleboel sprinters. Ja, maar tuurlijk, ja. bij hem was het ook echt heel. Hij is eigenlijk misschien wel de enige man die, uh, die dezelfde snelheid heeft als Mark Cavendish. Of misschien nog wel sneller is zelfs, ja, hij is natuurlijk jonger. Ja. Um, het is echt de coming man van het sprinten. Dat, dat, dat is het absoluut. En ja, nu heeft hij gedaan terwijl uh, Cavendish en, en Gruipel en Sagan er niet bij waren voor ja, onze hooppartij. Ja. Um, het wordt natuurlijk ja heel interessant om te gaan zien wat gaat gebeuren als, uh, als alle grote mannen er dadelijk wel bij zijn. Ja. Dus in een en, in een sprintetappe uh, waar uiteindelijk iedereen aan de finish uh, komt. En dan zijn het zijn echt ja. alle grote krachten tegen elkaar. Ja. ja, nou ja, en dan en dan is dan kan je zeggen van okay, nou is er dan bij. Um, Argos heeft denk ik eigenlijk het beste treintje van allemaal. Hè. Ze kunnen het beste voorbereiden. Dat, dat, hebben ze, al die mannen die zijn, uh, die zijn daar uh, goed in. Gisteren zag je ook dat ze in, nog met vier man uh, nog, uh, op kop zaten in die laatste paar kilometers. Al viel mij op dat dat treintje eigenlijk in de laatste kilometer helemaal weg was. En dat is ook raar. Yeah. Uh, want ze zijn er niet in staat geweest om Marcel Kittel echt zeg maar, aan de sprint af te leveren. Want op het moment dat, uh, dat er gesprint sprint ging worden, waren al die mannen al weg. En zat Kittel helemaal, helemaal alleen. En hij deed het ook helemaal alleen. Ja, dus echt organisatie nou, was er niet echt uh, gisteren bij de sprint? Nou, uh, nee, het was natuurlijk sowieso gehoud. Maar ja. het, het grappige was dat Argos eigenlijk de enige was die nog vier man in die groep had zitten... en een mooi treintje had. Toen reed Nicky Terfstra, die reed in die laatste paar honderd meter nog weg... met ja. een ultieme jump. Nou, die haalde het niet. Dat hebben waarschijnlijk die mannen van Argos, die hebben dat had weer dichtgereden, maar op het moment dat dat dicht was, op het moment dat ze echt de laatste dingen inreden, toen was dat treintje was er niet meer. Hm. Dus ik denk, denk dat ze een klein beetje de brandstof te vroeg euh, hebben, hebben opgebruikt, zeg maar. Misschien ook wel in de jacht op Terfstra. Ja. Maar het gevolg was dat Kittel het helemaal alleen moest doen en misschien is het gevolg ook wel dat hij daar dan nog heel veel meer vertrouwen heeft, want hij deed het helemaal alleen en hij deed het eigenlijk vrij makkelijk. Ja, vrij overmachtig. En, uh, inderdaad, had hij, pakte hij uiteindelijk de winst. Uh, nou, dan rijdt hij in het geel en uh, ook in het uh, groen, want uh, die heeft Kittel dan ook gewonnen. En hij rijdt ook in uh, de witte trui, want hij is ook nog uh, heel erg jong. Alleen, ja. Ja, je kunt natuurlijk niet drie trui over elkaar aantrekken, dus mag uh, de beste jongeren na hem die witte trui. En dat is onze Nederlander Danny van Poppel, want die werd gewoon derde. Eh, uh, jonge gast, 19 jaar. Dat is leuk, hè? Dat die, eh, gewoon een Nederlandse leuke, goede sprinter, volgens mij. Ja, dat is, ja, dat is, dat is uh, dat hartstikke leuk. en uh, Hij is de jongste uh, toerrennen na de Tweede Wereldoorlog. Uh, dus dat is vrij uh, sensationeel. En dan meteen een derde worden en meteen een trui aan mogen trekken. Ja. Ja. Uh, de vader is Jean-Paul van Poppel. Dat is natuurlijk een van de grootste sprinters in de Tour die Nederland ooit gekend heeft. Mm -hmm. um, dus ja, het komt niet van vreemden. <laughs> maar uh, het is, ja, het, het is, ik vond het hartstikke leuk om te zien. En, uh, en, en, en we kunnen, ja, die die kan nu gaan zeggen, maar nou, we kunnen nog een heleboel van hem gaan verwachten. Dat moeten we nog maar zien. Ik hmm. zie hem geen etappes in deze toer. Zeker niet als, er, uh, als alle sprinters uh, uh, op een gegeven moment aan de streep verschijnen. Maar uh, hij doet mee en dat is hartstikke leuk. Hij is 19, dus uh, ja. Die weet waar we waar allemaal toe gaat leiden. Ja, we gaan voor hem duimen. We verwachten er niks van. Hoeft ook niet. Hij is ook hartstikke jong, dus uh, hij mag een le lekker een beetje vrij rondfietsen. Zonder dat wij dan meteen met een soort van zwaard van Damocles boven in zijn hoofd gaan hangen. Dan moeten we ook niet, ja, en, uh, niet, niet meteen verwachtingen gaan steken. Nee. Gewoon eens kijken wat er gebeurt. Precies. Ja. Um, wordt het vandaag weer zo'n sprintetappe? Of uh, kunnen we wat anders gaan verwachten? dat is vrij lastig. Het uh, is dus, dus, dus, dus, uh, niet een hele lange etappe. Het is dus een kleine 160 kilometer. Uh -huh. En halverwege liggen er twee uh, stevige klimmetjes. Uh, van tot 700 meter en tot 800 meter. Of nee, tot zelfs tot 1100 meter, geloof ik. En um, dan is het uh, naar beneden toe en vlak uh, naar de aankomstplaats. En dan ligt er op een kilometer of, uh, of 14, 15 van de streep ligt nog een heel klein bultje. Huh. De vraag is eigenlijk. Uh, gaan de sprintersploegen, uh, als we over die, die twee klimmetjes heen geweest zijn... is het gat dan klein genoeg om het gewoon dicht te rijden voor de sprintersploegen. En gaan de sprinters ook dat laatste klimmetje uh, op 15 kilometer nog overleven. Mm. Ik denk dat dat laatste klimmetje niet het grote probleem is. Ik denk dat ze we dat wel gaan overleven. Het ligt toch ver genoeg van de streep. Uh, dus als, als daar wat wegrijdt, nou, dan moet het wel heel erg knap kunnen wegrijden... om niet nog, uh, nog teruggepakt te worden als de organisatie achter zit. En ik denk eerlijk gezegd dat uh, het, het eerdere klimmerk ook ver genoeg van de streep ligt om het weer bij elkaar te rijden. Okay. Ik zeg niet dat het, het is geen garantie, maar ik, ik, ik zou, het zou mij niet verbazen als we het van 20 vandaag. Oké, okay, want er zijn ook mensen die zeggen van nou, dit zou wel, wel eens een etappe voor Johnny Hoogland kunnen zijn bijvoorbeeld. Uh, is natuurlijk gevallen, maar goed, ervan uitgaan dat hij gewoon lekker kan rijden. Juist door die klimmetjes en zo, dat het toch een, ja. een Hoogland-etappe kan worden. Nou ja, weet je, uh, hij is gisteren natuurlijk gevallen inderdaad, dan is het maar de vraag hoe hij uh, hoe, hoe daarvan hersteld is. Maar het is natuurlijk wel een etappe waar je uh, mee kan gaan in de ontsnapping en in ieder geval kan zorgen dat je een paar, paar punten voor de bergprijs scoort. En dan, uh, dat is ook natuurlijk al een mooie prijs, we staan hier op een polymunitiek bergprijs. Ja. Dus dat kan zomaar gebeuren. Het is ook de vraag hoe groot het gat is dat een ontsnapping krijgt, uh, want... Ja, dan is het inderdaad van, het, het kan zomaar zijn dat er een groepje weg is en weg blijft. En als dat het geval is, en, en dan is het anyone's game in dat laatste kleine klimmetje. En dan zou Hoogland het zomaar kunnen doen. Overigens denk ik dat als het geen massasprint wordt, dan tip ik uh, Philippe Gilbert. Ja? Oh, ja, ja, ja, ja. ja. Want die, uh, die heeft zijn zin ook wel een klein beetje opgezet. Ja. En die is, die is in de Tour om Karel Evans te helpen uh, op papier. Maar ja, hij is de wereldkampioen en hij is voor die ja. beer, Dus ja. uh, hij ja. wil ook echt wel wat voor zichzelf. En dit is een etappe die, uh, die hij goed zou moeten kunnen, uh, zou moeten, aan, aan zou moeten kunnen zeggen. Maar. Ja. Achterin uh, houdt ondertussen Froome zich uh, helemaal niet bezig met dit soort uh, ongein. Die, uh, die gaat voor de, voor de volledige uh, Tour de France overwinning. Uh, concurrenten heeft hij ook. Nou, Contador nou, komt dat door zo eventueel kunnen, hè? Verder, ja. verder niet echt, hè? Ik bedoel, iedereen gaat er, lijkt er wel vanuit dat Froome deze, deze koers gewoon gaat winnen. Ja, maar nou, hij heeft hier ieder geval eerst een valpartij op zijn naam. Maar voordat ze echt aan het koersen waren gisteren. <laughs> uh, maar goed, dat was allemaal zonder erg, zoals dat dan heet. Mm. Maar ja, concurrenten, uh, ik noemde net Cadel Evans al. Ik, ja. nou, die heeft natuurlijk de Tour gewoon twee jaar geleden gewonnen. Dus dat is, uh, dan, dan, dan, dan kun je best wel fietsen. Maar die heeft een hero in de benen. En uh, daarin was hij niet groot. Nee. Dus, um, ja, Alejandro Valverde die, die heeft er zijn zinnen opgezet. Maar Alejandro Valverde, ik weet niet of, of die dat echt aan kan, een, een Tour winnen. Maar bij zijn team uh, rijdt ook uh, uh, die uh, Colombiaan naar Quintana, tintana hm. En dat is al een hele fraaie outsider. Dat is een hele jonge jongen. Is Colombiaan, komt heel goed bergop, op. heeft dit jaar de ronde van het basketland gewonnen. En... Um, ik heb begrepen uh, van mijn vrienden bij, bij Infosada Sports... dat hij uh, sinds Luizbastenaar geluid ook geen wedstrijden meer gereden heeft. Dus die jongen die heeft zich uh, sinds die tijd volledig gericht op uh, de Tour. Die heeft zich daarop gevoeld. Hij uh, is een Colombiaan heeft in Colombia op hoogte gezeten. Um, als er een, een, een, een, een jongen het zou moeten kunnen gaan doen, uh, een outsider... dan verwacht ik die, uh, die Colombiaan, die Quintana. Hmm. We gaan het afwachten en we gaan eerst maar eens de etappe van vandaag afwachten. We zitten er weer klaar voor voor de radio en voor de televisie om het allemaal ja, te volgen, de ja, Tour de France. Ja. Leo, dankjewel van Het Is Koers.nl. En uh, we spreken elkaar ongetwijfeld later deze Tour de France weer nog een keer. Absoluut. Dankjewel, Absoluut. Uh, joop, you, joop. You, uh, Leo, Akunaar van Het Is Koers.nl. Hey, Jamie. Jamie Liddell, and another day. Goedemorgen. Het is zeven uh, minuten voor half zeven. De dag waarop uh, we horen dat Den Haag Centraal gisteren is ontruimd om een gaslucht. De Stones die debuteren vandaag op Glastonbury. En het tragierplein is weer volgestroomd gisteren met demonstranten daar. En The Guardian, een krant in Engeland, die heeft een artikel ingetrokken. Privacy-artikel daar. In. En er wordt gezegd dat er uh, geheime afspraken zouden zijn tussen Nederland en de VS. Maar dat artikel is dus weer ingetrokken, dus hoe dat precies zit, nobody knows. Je luistert naar Radio 1 en Charlie van BNN University is deze week afgereisd naar Parijs. Wordt namelijk de nieuwe Nederlandse telefilm opgenomen uh, met niemand minder dan haar auto. Ja, die mag daar een rolletje in spelen. En ze rijdt namelijk in een uh, oude eend, uh, zo'n blauwe oude bak is dat. Maar ze zelf, zelf is er heel blij mee. <laughs> en dus volgen we haar tijdens een dagje op de set. Go, camera and Hoi, ik ben Marieke. Ik ben de set-dresser van deze productie. Ja, en deze productie is Chris kras. Dat is een, een telefilm voor, voor kinderen over twee kinderen die uh, heel Europa doorgaan op allemaal verschillende manieren. En uh, jij, jij zorgt dus voor alle aankleding op de set, toch? Ja, klopt. Maar uh, ook voor schoonmaken, vies maken, vastmaken, uh, continuïteit. Zorgen dat alle uh, attributen op tijd, wij noemen dat props of requisiten, uh, op tijd op de set zijn. Uh, dat ik ze bij me hou, zodat ze, ze bij de volgende scène weer in dezelfde toestand op de set zijn. en uh, Dat soort dingen allemaal, ja. hey, En jij hebt uh, Bertus onder andere geboekt voor deze film. Bertus is de eend. Ik heb hem een naam gegeven. Waarom... Uh... Waarom de eend? Nou, in het verhaal stond uh, volgens mij uh, ook inderdaad een eend. Want uh, Jurre en Kiki ontmoeten, uh, zoals er staat geschreven, een paar hippies in Parijs die in een mooie eend uh, terug naar Nederland gaan rijden. Waar uh, zij hopen dat ze een lift van kunnen krijgen. En uh, nou ja, toen hebben wij wat gezelligs gedaan met bloemetjes en, uh, en uh, hippie-achtige attributen. En uh, toen was het een hippie, hippie eend. Er zijn bloemen aan de spiegeltjes gehangen, en bloemen binnendoor en er ligt een nieuw kleedje in. Goed, hij heeft de test doorstaan en het Franse, uh, Parijse verkeer niet, uh, niet te vergeten. <laughs> een van de kinderen wordt nog even de, de laatste hand aangelegd qua de styling. En dan gaan ze weer proberen de scène op te nemen waarin uh, mijn auto dus speelt. En action! Het okay, meisje gaat nu helemaal los met de hond vlak voor, uh, voor de eend. En dit wordt dus hun volgende lift samen met twee jongens. Eentje die zit met een uh, gitaar op de eend en de ander die zit gewoon achter het stuur lekker te chillen ja, en hij staat te stralen. Nou, het was een hele lange draaidag, maar het staat er dan eindelijk op, de 30 seconden waarin mijn eend daadwerkelijk in de film is. Het is pas in 2014 te zien, maar hier al een heel klein stukje van te horen. Ja, want ik heb een lift geregeld. Zij vertrekken over vijf minuten naar Nederland. leuk. <lacht> de eend werkt dus binnenkort in de Nederlandse te. Dit is Everything's Gonna Be Alright, hitje van de Babysitter Circus hier op Radio 1, je luistert naar. On my left, gotta handle with finesse, and no stress would be best. Unless it's all just for the best, in which case I'll replace baby girl with the next child. I never gave up on you, you never gave up on me, but time turned tricks and did no favors to we. the time we're tired, try to blind our eyes, but so they we'll never catch us 'cause we are privatized. No, our demise is not finalized 'cause the sign is not feel The time is right. at rapping internationally. Zitten Start. luke ik. is gonna be alright. Even kijken wat er allemaal trending topic is op Twitter op dit moment. Nou, nachtdienst! Mensen komen net uit hun uh, nachtdienst uh, druppelen en zijn er nog een beetje van aan het nagenieten kennelijk. Glastonbury is ook trending topic festival in Engeland. Dit moment bezig. Ik denk niet dat je daarbij bent, maar anders had je hashtag Stones eens kunnen zien die hebben daar opgetreden op het Glastonbury Festival. En uiteraard veel Tour de France. Training topic op Twitter. De tour is gestart. Lange rit op het eiland Corsica. Met één grote bende. Nadat de rennersbus van Greenwich vast kwam te zitten onder de finishboog. Wielverslaggever even Lippers wist wel wat er ging gebeuren. Maar we horen zojuist dat de finish gewoon uh, drie kilometer vervroegd is. Dat de organisatie heeft besloten om de finish gewoon drie kilometer eerder te laten zijn. Ja, uiteindelijk uh, liep het niet zo. Was nog een keer, uh, werd hij weer uh, naar voren geschoven. Toen werd hij weer teruggeschoven en toen werd hij toch weer naar voren geschoven. Uiteindelijk werd er gewoon gefinished op de plek waar de gefinished moest worden. En won titel van de Nederlandse Argos ploeg de etappe. En dus heeft hij ook de gele trui. Danny van Poppel is uh, een Nederlandse sprinter, Die rijdt vandaag in de witte trui. Vandaag in 1974 werd de moeder van Martin Luther King doodgeschoten... terwijl ze orgel speelde tijdens een kerkdienst. En dit is een stukje uit Lucky TV... wat te maken heeft met een kabinet dat zeven jaar geleden viel. Mevrouw de voorzitter, het kabinet is er zich ten diepste van bewust... dat achter alle cijfers concrete zorgen schuilgaan van heel veel Nederlanders. Heb ik straks nog een baan? Nee, wat mij betreft beslist niet. Zeven jaar geleden viel het tweede kabinet van balkenende. Een aantal mensen jarig vandaag. Barbara Barend is een Nederlandse presentatrice. Ze wordt vandaag 39 jaar. En deze dame is ook jarig. Ah, net zo oud als ik. 30 jaar is ze geworden, de Britse zangeres Cheryl Cole. En acteur en man van Tooske, zanger is hier ook, oftewel Bastian Ragas. Hij blaast vandaag 42 kaasjes uit. Is het dan nog ergens aan het regenen vandaag? Nee, nee, op dit moment niet. Het is overal droog, dus dat is mooi. Kijkcijfer, bingo. Kijkcijfer Waar gaan wij de komende dagen naar kijken op televisie? Er is maar één persoon die dat weet. En dat is onze eigen kijkcijfer, Colibri, Bart Halleman. Bart, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Lekkere vakantie gehad? Heerlijk. Warm weer? Heerlijk. Zeker, eigenlijk. Ik heb tenminste nog wat zon gezien. <laughs> Lekker bruin geworden ook, begrijp ik. Ja, dat zeker. Okay, ja. Heb, je, heb je nog een tv-gids meegenomen? Nee, nee, ik heb daar. <laughs> uh, er was ook geen tv in het huisje waar we zaten. Dus ik heb ook echt een week lang gewoon geen tv gekeken. Afkikken. <laughs> nou, laten we gaan beginnen dan, want ik neem aan dat je inmiddels wel weer bij bent met alle tv-programma's. Uiteraard uh, Tip uiteraard. 1 graag. Nou, tip 1 is een, uh, is een documentaire uitgezonden op de, de Belgische zender Canvas. En die wordt komende donderdag uitgezonden. En dat is uh, de documentaire No Distance Left to Run. Nou, jij als muziekliefhebber herkent dat misschien... als de titel van een album van de Britse band Blur. Ja. Nou, dat is ook de, de, de documentaire gaat ook over die band. Want die band die ging in 2000 gingen ze uit elkaar. Het was je had, natuurlijk, in de jaren 90 had je in Engeland eigenlijk maar twee bands: namelijk Oasis en Blur. En je was of voor de een of voor de ander. Um, in 2000 ging Blur uit elkaar. Oasis is, is eigenlijk nog jarenlang doorgaan totdat uh, uh, de gebroertjes, uh, de broertjes, uh, Gallagher uh, elkaar het licht in de ogen niet meer gunden mm -hmm. en uit elkaar zijn gegaan. Maar Blur kwam in 2009 uh, eigenlijk ineens weer bij elkaar, tot grote verrassing van iedereen eigenlijk. En um, zij gingen een zomertour doen... waarbij ze onder andere ook langs uh, het beroemde festival Glastonbury kwamen... en een optreden deden op Hyde Park. En deze documentaire gaat eigenlijk... laat eigenlijk zien hoe zij als, als band... dus na negen jaar eigenlijk weer bij elkaar komen. Hmm. Wat er eigenlijk nog van die vriendschap over is. Ook heel veel materiaal nog natuurlijk van voor 2000... van het, zeg het, oude, uh, het oude blur. Uh, en we volgen ze dus eigenlijk... nou ja, er is een band die jarenlang uit elkaar is geweest... maar nu weer bij elkaar komt en eigenlijk... Weer op zoek gaat naar ja, wat maakte ons als band nou eigenlijk zo uh, uh, uniek. Ja. Uh, en uh, hun voorbereidingen naar nou, dus die grote optredens... op Glastonbury en in Hyde Park. Okay, nou, ik neem aan dat er dan toen, toen het bekend werd dat ze bij elkaar kwamen... dat, uh, dat meteen een journalist zich heeft gemeld van... Hey, ik wil jullie gaan volgen. Dat denk ik wel, want, want uh, nee, het was ook inderdaad ineens groot nieuws... dat Blur weer bij elkaar kwam. Dat, uh, ik kan me nog herinneren dat zelfs in Nederland... Uh, bijvoorbeeld uh, Roosmarijn Rijmer van 3FM... die, die, nou, die gildert zo ongeveer uh, uh, uit van, van plezier dat die band weer bij elkaar kwam. En die heeft ook nog geprobeerd om nog kaartjes te krijgen... om uh, in Hyde Park uh, naar Blur te gaan kijken. Volgens mij is het uiteindelijk ook gelukt, Maar dat zouden we een keer uh, nog aan de zelf moeten vragen. No Distance Left to Run, dus documentaire over de band Blur. Uitgezonden op Canvas, hoe laat, donderdag? Ja, Canvas om vijf voor half... 11, dat is wel een laat tijdstip, ja. maar uh, ach, dat moet je er maar voor over hebben. Zeg maar. En hoeveel mensen gaan er naar kijken? Ja, dat, uh, dat is moeilijk te meten natuurlijk. Het is we moeilijk te meten, en, maar het is, uh, België is wel een, muzie is, is wel een muziekland. Ja, maar maar als we even ja. kijken naar de Nederlanders die erna gaan kijken... denk ik uh, 200.000. 200.000 Nederlanders die kijken naar no distance, to, no distance Left to Run documentaire over Blur. Tip 2, Bart. Dat is een uh, Britse comedy-serie, maar dat is eigenlijk een remake van een, een hele beroemde uh, uh, comedy-serie uit de jaren de 80. Mm -hmm. Namelijk, dat, toen heette het Yes Minister. Dat ken jij ongetwijfeld ook ja, nog wel. Ja. Is in Nederland nog, uh, is nog een remake van gemaakt. Ja. Uh, uh, volgens mij heet het Ja, minister. Ja, <laughs> ja, ja, ja zoiets inderdaad. Ja, Sorry ja, iets? Ja. Um, uh, en dat, eigenlijk heel simpel, het was namelijk een comedy-serie over een. Uh, toen ging het geloof ik over de minister van, van uh, Buitenlandse Zaken. die, uh, nee, die had een, een, een, een, een, een secretaris die. Een beetje, nee, ik wil niet zeggen schimmig was, maar die eigenlijk misschien wel iets meer uh, in de melk te brokkelen had dan de minister zelf. De minister mm -hmm. zelf was ook niet uh, de, het meest snuggere type. En het, In de jaren tachtig uh, uh, staken ze heel erg de, de, de draak met nou ja, de Britse politiek. En eigenlijk dat er natuurlijk mensen gekozen werden die misschien niet helemaal uh, de juiste mensen op de juiste plek waren. Uh, nu is daar dus een remake van gemaakt. Uh, en uh, heet het overigens Yes Prime Minister. Dus het gaat niet meer over de minister van Buitenlandse Zaken, maar zoals de titel al, doet vermoeden over de premier. Ja. Uh, en er is natuurlijk helemaal geüpdate met crisis in de coalitie... want dat kennen ze eigenlijk niet in, uh, in Engeland... maar ze hebben nu, uh, nu wel een coalitie. Uh, uh, uh, Europa, hè, de eurozone, moet er, uh, moet er, wordt erbij bijgehaald. Dus we krijgen nu eigenlijk een soort... Komisch inkijkje in de, in de Britse politiek. Uh, maar dan in het nu. Zeg okay. maar. Leuk, leuk, interessant. Uh, waar, Le wordt, waar wordt het uitgezonden? Het wordt uitgezonden op Nederland 2. Okay, uh, volgende Nederland week zaterdag ja. om tien voor half tien. Oké, okay. hmm, is dat. Nou ja, zaterdag tien voor half tien? Pff, ja. Nou, dus op, zich, op zich is dat natuurlijk wel. Is prime time. Uh, het enige nadeel dat je daar natuurlijk altijd de, de, de grote uh, shows hebt. Ja. Uh, um, nou, geloof ik op zaterdag niet zo heel veel. Dus misschien dat er nog wel best wel wat mensen naar gaan kijken. Maar ik geef het ze in eerste instantie. Uh, 350.000 kijkers. 350.000 kijkers dus voor Yes. Prime Minister Nederland 2 zaterdag. Tien voor half tien. Nou, hebben we nog een downloadtip te goed? Nou, en die, dat, is, dat is een mooie deze week. Dat is namelijk Under the Dome. Dat is uh, een, een serie uh, gebaseerd op een boek van uh, Stephen King. Ja. Uh, geproduceerd door Steven Spielberg. Ja, nou, wat? Wow. Nou, om even het kwaliteitskenmerk uh, aan te geven. En uh, het verhaal gaat over een klein Amerikaans dorpje. Wat, uh, uh, dit gaat heel raaklink hoor. Maar die uh, komen ineens achter dat zij onder een... Een grote glazen, soort glazen koepel zitten. Waar ze niet in of uit kunnen. Okay. Uh, dus ze zijn volledig uh, afgesloten van de buitenwereld. En zij moeten dus eigenlijk. Uh, nou ja, die, dus de, de, de spanningen in zo'n kleine gemeenschap worden dan natuurlijk alleen nog maar versterkt. Dus je helemaal geen contact meer hebt met de buitenwereld. En uh, ze weten ook niet waar het ding vandaan komt. Uh, dat, dat, ik vermoed dat het ook nogal wel een uh, tig aflevering gaat duren voordat we daar achter komen. Ja. En om, het is typisch... Uh, Stephen King, die, doet natuurlijk altijd, die schrijft zijn boek ook altijd zo... een heleboel verhalen dwars door elkaar heen... die dan uiteindelijk aan het eind... Zeg, allemaal bij elkaar komen. Mm. Dat is hier, geldt hier ook. Dus we hebben talloze uh, hoofdpersonen... Uh, die uiteindelijk... je moet een beetje uh, denken aan Lost... een beetje qua structuur, zeg maar. Uh, en dat, dat moet uiteindelijk dan een, een verhaal worden. Dus in het begin worden we eigenlijk alleen maar... in de eerste aflevering alle, alle uh, uh, personages... aan je voorgesteld. Yeah. En dan gaan nou, we de komende weken... gaan we zien wat voor duistere kanten zijn allemaal hebben. Want het hoort natuurlijk ook bij hè, bij Stephen King. Nou, Niemand dat... iets wat die, uh, wat het lijkt. Dat zeg maar. kan wel eens een uh, grote klappen gaan worden. Dus Under the Dome zo heet hij van uh, uh, King en Spielberg. En uh, ik zet de downloadlink voor de eerste aflevering even op mijn eigen Twitter. Twitter.com slash Luke. Dankjewel Bart. Graag gedaan. En tot volgende week. Tot volgende week. I just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 Cause today I swear I'm not anything. Nothing at all. at all. Bruno Mars en de Lazy Song. Wat oh, jij nou eens voorgelezen? Nee Ik ook niet hoor. Jammer eigenlijk wel, hè. Maar het is toch meer iets voor, ja, het is voor jonge kinderen? En voor baby's. Maar nu heeft dus onderzoek bewezen dat als je als baby wordt voorgelezen door je ouders, of iemand anders, dat je dan later een stuk slimmer bent. Nou, tijd voor een recordpoging, want er is afgelopen week geprobeerd om voor zoveel mogelijk mensen uh, voor te lezen. En die mensen waren dan toevallig baby. Uh, in de bibliotheek van Utrecht las presentator Ruben Nicolai voor. En onze Daan van en University, die was daarbij. Ik begin pas als het helemaal stil is. Hoofdstuk 1. Nijntje in de woestijn. Nijntje liep door de woestijn op een mooie gekke dinsdagochtend. Aleid Wolsten, burgemeester van Utrecht. En leest u veel? Uh, te weinig. Maar we proberen wel in de zomer altijd uh, te lezen. Vakanties, uh, kerst. Maar lezen en voorlezen is ontzettend belangrijk. Dus daarom is dit ook hartstikke mooi als stimulans uh, om ouders en kinderen aan het lezen te brengen. Kijk, dat is nou een zebra. Uit welke boeken bent u nou voorgelezen? Uit welke boeken ben ik nou voorgelezen? Oei, de precieze titels ben. Ik kwijt Neentje uh, zijn natuurlijk beroemde boeken, maar die was dan vandaar mijn tijd. Moet ik even, ja nou, dat weet ik niet. Ik kan nu onthullen dat de poging is geslaagd. Het getal gaat nu onthuld worden. We staan in het boek 327 kinderen. 327 ja. kinderen! Gefeliciteerd allemaal! Fantastisch! thuisjes! Ruben gefeliciteerd. Het is gelukt, hè? Het is gelukt. 327 baby's hebben geluisterd naar het uh, prachtige voorlezen van Nijntje en de Wilde Dieren. Doe eens een bladzijde. Ja, het was... spannendste. Ja, het spannendste stuk is eigenlijk uh, de confrontatie. Dat is op de Noord-Zuidpool. Dat is namelijk een uh, ijsbeer en pingwins. Maar komen elkaar voor het eerst tegen, want die komen helemaal nooit samen. Want de zit zitten op de Zuidpool en de ijsbeer op de Noordpool. Maar... In Nijntjes wereld kan dat wel. En dat is een uh, confrontatie. Nou ja, de Iglo staat hier nu nog wel. Dat kan je nu nog zien. Maar na de confrontatie is er niets meer van. Nou, wij zijn natuurlijk van BNN Radio 1. Wij hebben een iets andere doelgroep dan de kinderen. Dus ik vroeg me af of u misschien een stukje hier kan vooruitlezen. Ik mag helemaal zelf weten wat het is hoor. Ik heb het zelf ook niet gelezen. Jij hebt je zoon vermoord. Ik niet. Je weet er niks van, riep Solomon. Met van pijn vervulde stem. Je hebt het mis, dacht Andros. Ik weet alles. Peter Solomon kwam dichterbij. Nog maar vijf meter nu, met geheven wapen. Andro's borst brandde en hij voelde dat hij bloede als een rund. Mm, de warmte stroomde over zijn buikje. Hij keek om naar het ravijn. Draaide zich weer om naar Solomon. Ik weet meer dan je denkt, fluisterde hij. Ik weet dat je niet het soort man bent dat in koele bloeden dood. En daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van een knettergek avontuur van Dan Brown. Wat is het laatste boek wat jij gelezen hebt? Uh, voordat ik die vraag beantwoord wil ik even weten dat... Uh, de, luister, de, de luisteraars moeten even weten dat jij nu zit te gluren naar een vrouw die borstvoeding geeft. Dat vind ik niet oké. Okay. Ja, stiekem doe ik dat. Oké, okay, maar je vraag was sorry. <laughs> ja, jij gluurde stiekem ook, hè? Wat een onzin! Probeer me niet in je val mee te sleuren. Wat is het laatste boek wat je hebt gelezen? Oh, ik ben al zo lang bezig met de Rosie Project. Ik kom mij altijd niet verder dan bladzijde 8. Het is vreselijk. Ik heb nog nooit zoveel kinderen bij elkaar gezien. Dus echt, ik denk ook dat het niet meer zo snel gaat, gaat gebeuren. Maar ach, het wereldrecord is gehaald. 327 kinderen hebben het, uh, ja, zijn voorgelezen door Ruben Nicolai. Dus ja, dat is wel erg leuk. En zoals ze hier zeggen, blijf voorlezen. Hoe jong ze ook zijn, ze worden er slimmer van. Precies, anders vind je jezelf later terug op een festival. Waarbij je zit te gluren naar vrouw die bosvoeding geeft. Dat zo zou zo maar kunnen, natuurlijk. Uh, ik lees op dit moment natuurlijk geen kinderboeken. Maar uh, ik lees nu uh, De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. En die lees ik al voor de tweede keer. Want ik vond het zo'n mooi boek. En dan denk ik van, nou, dat lees ik er gewoon nog een keer. Wij vroegen ons af wat jij op dit moment aan het lezen bent. voor mij eentje van meneer Woodhouse, Chiefs and the feudal Spirit. Ik denk uh, De Bakkersdochter. Kinderboek is Ronja daarover, toch? Uh, de Roversdochter? De hersens van Heinrich Himmler. Nou, ik heb in ieder geval Joe's Peapoot gelezen, maar daarna heb ik er nog één gelezen en ik weet even niet meer hoe het heet. Over een ezeltje dat uh, uitlegt een aapje dat een boek een boekje is: uh, De vrouw in de kooi. Uh, ik ben nu bezig met Erik of het kleine sectenboek van Gof uh, Godfried Beaumans. Dat Ik heb het boek uh, over Engeland van Bill Bryson gelezen. Volgens mij was dat de vliegeraar. Ja. Dat is van uh, uh, Gornie. Het kleine ge gele gansje. Die heb ik gelezen met de kinderen. De, de boeken van uh, C.S. Lewis. Uh, ja, over de leeuw en uh, ja, de heks en uh, de kast. Uh, dat is uh, over een uh, vis die beweegt en die gaat naar zijn papa en mama. <laughs> een uh, kinderboekje. Even. En een eindje natuurlijk, kijk maar. Nou. Uh, een boek van Karen Vleeten. Dat is uh, van AFT van der Heijden zijn laatste boek. Wat lees jij? Laat mij even weten via twitter. Twitter.com slash Luke. Dus @luk, dat is mijn Twitteradres. Iets heel anders dan. Nelson Mandela ligt nog steeds in kritieke staat in het ziekenhuis in Zuid-Afrika. Jeremy Schreiner, die woont in Kaapstad, houdt voor ons bij hoe het uh, daar allemaal uh, voor staat. Goedemorgen, Jeremy. Goedemorgen, Luc. Ja, jij zit in Kaapstad op dit moment. Merk je eigenlijk iets in Kaapstad gewoon als je door de stad heen gaat... van het feit dat Nelson Mandela kritiek in het ziekenhuis ligt? Ja, nou, ten, ten eerste uh, zou, zou ik laten weten wat, wat ik aan het lezen ben. Mm. Het zou natuurlijk cliché zijn als het uh, a long walk to freedom zou zijn. <laughs> ja. Mm. <laughs> um, nee, maar uh, wat, je, wat je hier in Kaapstad merkt, uh, is, is iedereen is ermee is er bezig. Uh, het, is, het is natuurlijk groot nieuws. Uh, het, het stadhuis in Kaapstad heeft een enorme poster van, van Mandela uh, opgehangen. Uh, het is waarschijnlijk acht, negen etages hoog. Mm. Uh, dus, dus, dus iedereen is ermee bezig, uh, maar het ja, is een soort on, uh, ja, on, onontvankelijk uh, fenomeen op het moment, dat niemand weet echt wat er aan het gebeuren is. Nee, en, en, maar goed, kijk, de, de, de, de, uh, uh, het is nou eenmaal een feit. Uh, Nelson Mandela gaat op een gegeven moment overleden. Uh, daar ontkom je nou helemaal niet aan als je 94 bent. En, uh, dan, dan ben je al oud. Uh, uh, ja, het een grijpe ja, Precies, inderdaad. Ja. Dus dat weten we dat er gaat gebeuren. Uh, uh, ik, ik zag ook op televisie allemaal mensen die ja, muziek aan het maken waren... die haast aan het kamperen waren voor het ziekenhuis. Is dat nog steeds zo? Ja, ja, dat is, dat is nog steeds zo. Uh, dan moet ik zeggen, in, in Zuid-Afrika wordt het, wordt het vaker gedaan. Zuid-Afrikanen houden eenmaal van, ja, van dansen, zingen. Uh, en het is, het is eigenlijk om hun om beterschap te wensen. En dat zie je eigenlijk het hele land uh, rond. Ik, ik ben zelf niet in Pretoria geweest. Ik was vorige week wel in Johannesburg. Mm -hmm. En daar, daar, daar zie je veel mensen die zijn bezig om hun be beterschap te wensen. Alleen, ja, het, het, het is, kijk, niemand, niemand weet... weet, weet weet echt wat er aan de hand is. En het is want dit is geloof ik de vierde keer dit jaar dat hij um, is opgenomen. Ja. Uh, en, en elke keer als hij wordt opgenomen, dan is die, die schok daar. Iedereen is dan klaar voor, voor de climax dat hij overlijdt. Uh, maar dit keer is het, uh, de, het is nu de 22e dag geloof ik. En het is, het is een beetje zoals het weer geworden. Van, van, ja, je hoort er elke dag wat over, maar ja, je... je je weet niet precies wat je ermee er, uh, no. doet. Het is niet dat mensen nu continu uh, vrezen dat het vandaag al eens de dag zou kunnen zijn dat Nels Mandela overlijdt. Het is niet dat je, dat je zo. Um, het ja, mensen, mensen, mensen vrezen het. Uh, ja, mensen vrezen het. En kijk, de, de bevolking van Zuid-Afrika die, die ziet Mandela als, uh, als, als hun het vader van het volk. Voor eigenlijk de meeste mensen hier is het, is het net of, of het een familielid. Uh, aan het overlijden is. Dus, dus yeah. nou, ja. mensen gunnen hem het, het beste, zijn rust. Mm -hmm. uh, maar yeah, ja, je, je gaat toch zo iemand missen. Ja. Uh, wat denk jij uh, gaat er gebeuren als hij uh, uh, overlijdt? Is het dan, kan er ook in het land iets nog gebeuren? Ja, ja die, die, vraag, die vraag krijg ik, krijg ik vaker uh, hier. Um, en en ja, er, zijn, er gaan natuurlijk veel geruchten dat het, dat het land implodeert nadat uh, Mandela overlijdt. Um, ik, ik denk dat niet. Ik, ik ja, weet bijna zeker dat het, dat het niet gaat gebeuren. Mm. Um, ik, ik denk dat het de eerste denken dat het, dat het ook een verbroedering zou geven. Uh, helaas niet, niet de faciliteiten die we met het, met het WK hebben gehad hier. Um, maar dat het, ja, het, het, het is het, is een, het symbool van, van uh, Zuid-Afrika geworden. En ja, no, nogmaals van, kijk, Mandelas uh, politieke leven dat, dat is al lang voorbij. Uh, die, die, de, daar heeft hij zijn werk gedaan, daar heeft hij zijn rol gespeeld. Uh, ik, denk, yeah, ik, ik denk als symbool en uh, de verbroedering en verzoening die, die hij in Zuid-Afrika heeft uh, gebracht, dat dat, dat dat een soort, soort gezamenlijk uh, raalproces wordt. Ja. Niet, niet alleen in Zuid-Afrika, ik denk dat, dat de wereld hem ook als, als symbool uh, ziet. En ik merk nu ook dat veel mensen in, nou ja, net zoals dit radioprogramma, dat hoe, hoe mensen in het buitenland er ook mee bezig zijn. Dat, dat, ja, dat, dat, dat geeft toch aan wat, wat voor speciaal persoon hij, nee. hij is. Ja, het is niet zomaar iemand die, uh, die uh, zijn laatste dagen in het ziekenhuis ligt. Het is uh, natuurlijk Nelson Mandela die, die daar ligt. En dat is nogal wat inderdaad. Nu was het heel toevallig eigenlijk dat, uh, dat Obama uh, in Zuid-Afrika was. Het was niet, was niet, zo, was niet dat, er, dat hij speciaal voor Nelson Mandela er naartoe ging hè, deze week. Nee, nee, nee, nee. Het is inderdaad een beetje serendeputy. Maar dit, dit soort dit soort staatsbezoeken worden, worden maanden van tevoren uh, gepland. En dit, dit was geloof ik ook al iets van zes of zeven maanden geleden uh, gepland. Maar het, het, ja, het komt ja. op, op een soort, soort ironische manier goed, goed uit. Ja, en nu is hij niet langs gegaan bij Nelson Mandela, maar wel bij de familie. Want hij vond dat, uh, dat Nelson Mandela ja, lag eigenlijk te. Hij wilde de rust niet verstoren, heeft hij verteld. Hè? Uh, weet je wat, wat, wat ze hebben besproken dan met zijn familie? Is dat, is dat naar buiten gekomen? Uh, nou, ik, nee, het is, het is, dat is nog niet uh, naar buiten gekomen. Het, het, het was pas ook uh, gisteravond. En ik, ja. ik, ik was voor dit interview nog even op, on online gaan om te kijken of er op het laatste moment toch nog iets gebeurd was. Uh, ik, ik, ik, ik denk dat het, dat het vooral formaliteiten waren... dat het ja, respect was. was... Ja, en, en ik denk dat Obama in, in de hele situatie er ook respectvol mee, mee uh, is omgegaan. Dat hij, uh, ja, dat, hij, dat, dat hij de familie een, een hart onder de riem wilde, wilde geven. En verder ook ja, door, doorgaat met zijn staatsbezoek. Ja. Um, ja, en, en uh, de, nee, wat, er, wat er precies besproken is, dat, dat, dat, dat is niet, niet bekend. En uh, ik, denk, ik denk eerlijk gezegd dat het ook niet bekend zal worden. Mm -hmm. En Het, het, het zou denk ik een beetje de, de, de cliché zijn. Uh, ja, om aan om wetenschap te wensen. Ja, ja. Nou, um, uiteindelijk gaat het, uh, hadden we al eerder geconcludeerd, uh, toch een keer gebeuren dat Nelson Mandela overlijdt. En uh, nou, hoe dat gaat lopen, dat moeten we afwachten. Alleen er is nog wel even de vraag waar die nou uiteindelijk begraven wordt. Hè? Dat was nog <laughs> wel wat gedoe over uh, in Zuid-Afrika. Ja, ja, ja. Um, ja, ze, ja ook, ook dat is, is er, daar zo onduidelijk over. Mm. Um, zijn, ja, hij, heeft, hij, hij heeft drie kinderen al verloren. En die, liggen, die lagen die begraven in, in Kuno, mm -hmm. en zijn kleinzoon die heeft die heeft de heeft de, de, de, de, de, ja, de, de botten um, verplaatst naar Muntata, Muntata yeah. Eastern Cape. En ja, waar, waar Mandela zelf begraven wordt, dat, dat, is, dat is dus dat is niet helemaal duidelijk. Mensen zeggen uh, dat hij in, zijn, in, het, in het dorp wordt begraven, waar die um, waar die, waar die Geboren is. Uh, dat, dat is geen van, van die beide dorpen. Uh, maar het, het ziet er nu uit dat hij in Koenu begraven wordt. Als, ja, als hij dus de, te, te overlijden komt. Oké, okay, dus dat is nog even de vraag, maar dat, dat gaan we vanzelf uh, merken. Dank Jeremy voor uh, je bijdrage. En, ja, graag gedaan. Wie weet, en, uh, goede, weer. Go, goedemorgen aan die kant van deur. <laughs> ja, zeker. Goedemorgen, dag Jen. Oké, okay, dag I oh. can't Jacqueline is eigenlijk Jacqueline Gova, het was vroeger zangeres van Cressip. Die hoorde daar met Overrated. Dit was een extra lange uitzending van Start, waarin Dick ging onderzoeken hoe hij deze zomer in topvorm naar festivals kan gaan. Oké, okay, dus door te dribbelen op de voorkant van je voeten, train je je kuiten en dan moet het een stuk beter gaan. Sophie van BNN University maakte samen met Jan Willem een mogelijk internethitje. Mm. En in Frankrijk was het debuut van Charlie's oude eend in een nieuwe speelfilm. Here you go, camera and action. Zometeen, dit is de Zondag, Manuel Venderbos. En later vandaag het jubileum van Vroege Vogels. Het programma bestaat 35 jaar. Tot volgende week. BNF -M -M.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 Het zijn fluisterboten, zodat je de snor nog kunt horen. En de karikiet. Straks van 8 tot 10, radio 1. De 35ste verjaardag van. Vroeger! Het nieuws van alle kanten. Dit is radio.